De topman van de Zwitserse bank UBS heeft ontslag genomen. Oswald Grubel neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor het fraudeschandaal bij de grootste Zwitserse bank. Ruim een week geleden werd bekend dat een ubs handelaar in Londen 1,7 miljard euro heeft verloren op de beurs. Hij handelde zonder toestemming. Topman Grubel stond onder grote druk om op te stappen, maar daar voelde hij in eerste instantie niets voor. Veel gemeenten en bedrijven mengen partijen grond met gesaneerde grond... zonder dat ze daarvoor een vergunning hebben. Uit onderzoek van de Vrom-inspectie blijkt dat dit gebeurt op 25 grondopslagplaatsen. De inspectie gaat nu extra controleren. De Russische premier Poetin wordt zo goed als zeker weer president. Zijn partij Verenigd Rusland heeft de huidige president Medvedev voorgedragen... als lijsttrekker voor de parlementsverkiezingen in december... zodat Poetin volgend jaar maart tot president kan worden gekozen.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 Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Morgen is het ook zonnig met ochtends eerst plaatselijk mist. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat tussen dingen en Nieuwegein-Zuid... drie kilometer de werkzaamheden. Er zijn maar twee van de drie rijstroken open. Het kan dus het beste omrijden via de A27 en de A12. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofaar en Sveen en Zoete Woude, 6 kilometer. En ten zuiden van Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10 richting de A10 Oost. Bij Oud-Zuid staat 3 kilometer file. De weg is zojuist weer vrijgegeven. A20 naar Hoek van Holland voor het Kleinpolderplein 2 en ook 2 kilometer bij Rotterdam op de A29 richting Bergen-op-Zoom bij Barendrecht. Dat komt door een ongeluk. De rechter is nog dicht. Er zijn werkzaamheden in Zeeland bij de Vlakentunnel. Heb ik het over de A58. De tunnel is in beide richtingen dicht. En daarom staat er in beide richtingen ook 7 kilometer. De Peugeot 107 met airco is tijdelijk zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 6.000 euro. Hé? Hey? 6.000 euro. Wat krijgen we nou? 6.400 euro.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 Hoge bloeddruk? Laat één keer per jaar uw nierfunctie controleren. Oh ja, voorkom stress. Leg alvast wat geld klaar voor de collectant. Alvast bedankt. Vandaag bij Nuon zoeken wij Energy Trade analisten IT Consultants, Medewerkers, Klantenservice en meer. Kijk op vandaagbij Nuon.nl. En wat doe jij vandaag? Nuon. Meer weten over hoge bloeddruk en nierschade? Ga naar Nierstichting.nl.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 over auto's op Radio 1. Maar voordat we naar auto's gaan, eerst naar het wielrennen. Wiel, WK wielrennen voor vrouwen op de weg. Gio Lippens, die is in Kopenhagen. Gio, wat gebeurt daar? Net begonnen, hè? Ja, net begonnen, hoor. Uh, om half uh, twee precies gingen ze van start. En meteen al bij de start waren de twee Syrische deelnemsters. Jawel, zelfs in dat land wordt uh, gefietst. En ook nog door vrouwen. Maar die waren meteen al gelost. Dus die raakten op achterstand. En die rijden nu op grote achterstand rond. Hebben natuurlijk helemaal niks te zoeken op zo'n WK. Maar de vrouwen in het begin... ...een relatief rustig tempo onderhielden... ...maar waar we zojuist een tempoversnelling zagen... ...in de tweede volle ronde van Emma Pooley. En dat is toch wel een van de favorieten. Ze komt uit Engeland. is een ontzettend kleintje op de fiets... ...maar kan tot grootste daden komen. We zagen ook Clara Hughes veel op kop Die kennen we ook nog van het schaatsen. Rood Haar heeft ze. Ze heeft een goede tijdrit gereden... ...hier in Kopenhagen op het wereldkampioenschap. En zij wil wat laten zien op de weg. Maar die aanval van Pooley is er niet gedaan. Het peloton is weer bij elkaar het gebeurt voorlopig vooral aan de achterkant. En de Nederlandse vrouwen met Marianne Vos. Natuurlijk de grote favorieten van dit WK. Ze zitten goed vooraan in het peloton. Zorgen dat ze uit de problemen blijven. Dat als er al eens een keer een valpartij gebeurt. Dat Marianne Vos er niet bij ligt. Want je ziet er nu al naar voren gereden worden door Lucinda Brandt. Een ploeggenote van haar. Die haar dan in ieder geval naar voren in het peloton rijdt. Marianne Vos zit er dus prins heerlijk bij. Maar ze moet het wel afmaken vandaag. En dat zijn eh, Geo Lippen. Dus vanuit Kopenhagen bij het WK. Wielrennen op de weg voor vrouwen. Vanmiddag uh, is het begonnen om half twee. Ik ben wel zo weer naast me, Carlo Brandt, Zoals elke week hoofdredacteur van Carls Magazine. Carlo, welkom. Ja, nou, is het net gehaald, zeg? Even. Ja, aflevering Ja, die vrouw op de weg, dat weet je maar nooit. Hè. Die wat op de weg, ja, op de weg. Ja. ja, nee, nee, maar, ja, wij, maar oh. wij hebben toch net de drooms. de droomrit voor het leven, ja, startman in drieberg. Tuurlijk, ongelooflijk. We maar gaan het, het net gehaald. Ook daarover, maar ook over miljoenen En eigenlijk alleen over veranderde regeltjes. Als het gaat om bijtellingen en dat soort dingen. We gaan praten over de ecomobielbeurs Volgende week met alleen maar doodstille elektrische auto's. En uiteraard, dat zei je al, de droomrit voor het leven. Vandaag is hij gaande. Ja. Wat is het ook weer? Nou, het is eigenlijk het origineel van de Goeie Doeie do Rally's. Wou ik zeggen Goeie Doelen Rally's. Het is een volledig particulier initiatief van Jonathan Middag, die vorige week hier te gast was. Het levert allemaal niks op. Behalve dat er 50, 60 kinderen. met een levensbedreigende, dan wel levensveranderende ziekte. Ik kende die term niet. die wordt een mooie dag uh, gegund. Nou, we hebben vanmorgen staan wegvlaggen. Uh, Veirons, Ferraris, Fiskers. Uh, uh, uh, een, een enkele Porsche zat er ook bij. Uh, ja, nou, goed. Uh, ga ze maar door. Alles wat ik zei, ik, ik heb uitgerekend dat oh, verdeeld over 50 auto's, maar 400 pk. en nou, dan praat je over 20.000 pk of We Hebben ze dan weg uh, was, vlaggen? En een van de meeste pk's die erbij waren, 612 maar liefst ja. daar zit Jan Stuiverberg in. Ja, en die is uit nu bij Loofrecht. Uit Loosrecht. Dag Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wel, welke auto zit je? Want 612 pk, dat is een heel dat bijzonder beest. Dat best. is uh, de Porsche Carrera GT. Met wat ligt er onder het motorkapje? Niet een 6 cilinder motor. Er ligt een 1-cylinder ex-Mule 1 cilinder ex mule 1 Motor, want Porsche wilde destijds deelnemen aan het uh, Formule 1 gebeuren. Ja. Maar wat voor reden weet ik niet, die is dat afgehaakt. Maar het is een, een tamme Formule 1 motor. Of... En hij heeft 650 kv. Ah, ja. Juist. En er zijn er duizend van gemaakt volgens mij. Hè? Niet zo heel veel. Ja, ja, iets meer dan duizend. Klopt. Ja, ja. Zeg, dan rij je nu mee door Nederland. Het is rustig. Kan je even wat laten horen hoe die, hoe die V12 klinkt of niet? Nou, dat is heel jammer. Want ja? ik heb een vriend van mij en dat wil ik eigenlijk... Toevoegen. Er zijn twee hele speciale gasten onder onze uh, rijders: dat zijn, uh, Ferry Meijer van Optimix uh, weer. en Dries van der Vosse van de, de, de groep. Ja. En die rijden alle twee Porsche. En uh, Dries Vosse die is even met een uh, kind. Met heb ik te keren. Kind al zo graag met die GT op. Ik joh, nee, mee dat ding. Dus ik rij oh, nu okay. in, in zijn GT3. In de GT3. In de GT. Dus Je, ik kan hem heel, Hij zit ergens nu op de circuit <laughs> daar bij, uh, bij Daf. Oké, okay. zeg wie zit er naast je op dit moment, Jan? Ik heb een uh, jongen naast in een uh, Dat is een broertje van een heel ziek meisje wat enorme problemen heeft met haar hart en zo. En uh, joch, dat moet natuurlijk ook verwend worden. Want ja. die, die moet het natuurlijk delen thuis. Oh. Eh, met zijn zusje. Dat is oh, natuurlijk alle aandacht. En hij, uh, hè, dat is natuurlijk de jongen die hij, hij geniet ook van elke seconde. Het is zo fijn om zo'n jongen mee te maken. En, prachtig, het één stuk. Dat is, dit is echt een feest, dat is niet uit te leggen. Hartstikke jij, jij neemt, uh, Je doet dit ieder jaar volgens mij. Drie auto's neem je deel hè, nu, Jan? Ja, ik heb er wel eens tien meegenomen ook. <lacht> zeg, en hoe verloopt de rit? Is het mooi ritje? Wat, fantastisch. We hebben natuurlijk, kijk, hij is degene ook die de rit aangeeft. Ik kan natuurlijk niet sturen, ik ben natuurlijk een gedateerde man. En hij is natuurlijk uh, degene die de kaart leest. En dat gaat voortreffelijk. Nu gaan we het circuit allemaal op. En we gaan nou uh, even laten zien wat ze nou wat ze allemaal in huis heeft. Uh, dus uh, dat wordt nog heel spannend straks. N nou geweldig, Jan, dank je dat jij even wilde, in de uitzending wilde komen. Uh, heel graag gedaan. Tijdens de droomrit van het leven, want die gaat Droom nu nog. Uh, het leven. En dat tot... iedereen, want uh, uh, aardig zijn kost niks. Dat is heel goed, de ware woorden. Tot half vier, half vier, half vijf komen ze terug ja. bij de Iva ja, en, en Bergen. Ja, helemaal. Ja. goed. dus, okay. dus alle, alle autospotters verzamelen half vijf drie bergen bij de Iva dan en. komen de zestig auto's er even terug. Denk al die twintigduizend, al, al, al die al die bakken, ja. Mooi verstaan. Mooi Carlo, echt nieuws. Ja toch. Nou, we hebben een hele hoop nieuws. Maar het allernieuwste nieuws, dat stond vanochtend in de Telegraaf. Dat is een... Ik ben een rechtse bal, maar ik ben niet zo'n Telegraaf-fan, zou ik maar zeggen. Om maar even een yes. understatement te noemen. Mm -hmm. Maar uh, er staat nu wel een leuk stuk in. En dat is dit keer niet van Martijn Koolhoven, maar van professor Dr. Smalhout. Bob Smalhout. Ja. Ja, die woont bij mij in de dorp. Kom ik wel eens tegen bij de pakketpakker. Nee, maar die, heeft zich nu, die, laag, die gaat nu even helemaal los op, um, op uh, verkeersdrempels... verkeersremmende maatregelen in dorpen en alles en zo. Ik zal heel kort citeren, want ja, die telegraaf van vandaag... die moeten je toch even kopen, lieve mensen. Het is een soort circusact, zo schrijft Smalhout, geworden... om in het donker met een paar bekers soep van de afhaalchinees thuis <lacht> te komen. Kun je, je voorstellen, ja. met al die drempels gaat en die er met de afhaal je ziet het voor je, He. Het komt er eigenlijk op neer dat je de haaie uh, <laughs> aan het eind als je thuis komt... onder de vloermat <laughs> vandaan moet halen. Hij maakt zich daar natuurlijk mede ook druk over. Mm. Omdat het voor ambulances met doodzieke mensen erin... ook allemaal niet lekker is. Maar in ieder geval... Telegraaf vandaag om die reden en alleen om die reden het kopen waard. Heb ik ook nog eentje, eh, die is al eh, een paar dagen oud, maar de damesauto van het jaar is bekend. Ja, nou, er zijn er meerdere. De, ja, de DS3 van Citroën. Die snap ik. Maar ook alle mannen die in BMW 5 serie rijden. Gefeliciteerd, heren, u heeft de damesauto van het jaar gekocht. Ja, er zit geen succes. erbij, dacht ik te zien. Er nee, zit wel een nee. Volvo bij, dat is namelijk de Family Car of the year. Ja. Zag ja. Ik, de Volvo s 60 Weet ja. je wat wel aardig is? De jury bestaat uit 15 vrouwelijke autojournalisten. En voor de verkiezing van 2012 zoeken ze twee nieuwe juryleden. Heb jij die pruik nog tijd? Ik, ik had, had ergens achter. een jurk liggen. Wij gaan gewoon daar. Ik heb voor ergens om. een jurk liggen. <laughs> dan gaan we gewoon achter in de vijf serie Ja, ja. vind ik ook, ja. Achterin ik, ik vind een boeiende verkiezing. Ik had er wel us van gehoord, maar ja, weet je, het staat niet helemaal boven aan de scope. Nee, we gaan dus eventjes naar Toyota, want de hele uitzending is te gast. Guido Rozenkrans, de PR-baas van Toyota Nederland. Gide, ja, goedemiddag. goeiemiddag. Je zit hier in verband met de Ecomobielbeurs, hè, volgende week. Ja, dat klopt. We zijn hoofdsponsor van, van Ecomobiel in Ahoy volgende week, dinsdag en woensdag. En uh, daar laat Toyota uh, zijn environmental leadership zien. We laten zien dat we met hybride technologie. Natuurlijk verder gaan. Jullie kennen ons van de Toyota Prius uiteraard. Nou, wat heet. We hebben natuurlijk ook binnen het concern de Lexus CT200H. Die het in Nederland erg goed doet. Dat is een Prius die er niet als zetpil uitziet. Precies. Dat zijn natuurlijk jouw observaties. Maar we zijn op de Ecomobiel. En we laten eigenlijk vier dingen zien. We laten full hybrid zien. We hebben een nieuwe grote uh, Prius wagon. En voor al die uh, mensen met hokje en de kinderen die uh, gewone Prius toch te klein vinden. Hier staat hij 14% bijtelling. Uh, interessante auto voor de Nederlandse markt Een soort van super Ja, want wij <laughs> blijven de prijs een zetpil vinden. En het wordt dus een, een gewone bestelauto. Een station zetpil. zit een op 7 de, zit er. Onder de vloer ja, zitten de stoeltjes Achterin, die kunnen ja. omhoog geklapt. Ja, het interessante is dat... Uh, ja, maar hij hoeft er niet te lang over te praten. Het pakket zit inderdaad voor in, uh, tussen de voorstoelen. In jouw optiek is sterke nieuwkomer. Absoluut. Ja, maar ja. Ecomobiel, want ja, Toyota presenteert daar dus een aantal dingen. Maar er zijn ook andere fabrikanten, toch, die daar allerlei dingen laten zien. Er zijn ook andere fabrikanten die daar allerlei dingen laten zien zien er ook twee wielerfabrikanten heb ik me laten vertellen ja. die uh, duurzame uh, bretti staat er met elektrische scooters Klopt. ja okay. staan. en uh, dat kan je alles wat elektrisch is kan je daar gaan zien bij Ecomobiel? Nou ik weet niet of je alles kan zien, maar, maar ik, wel, zag, ik, zag, ik vond ik vond wel geestel dat ik, ik kreeg een persbericht van de firma Mercedes-Benz ja. en ook van de Smart Mm -hmm. En die eisten daar een hoofdrol op, op die beurs. En Een kwartier later kwam het persbericht van Toyota... dat ze hoofdsponsor zijn van Ecomobiel. Dus er is wel een soort van gevecht gaande... van welk merk gaat zich daar nu het, het mooiste en meest creatief... Uh... Ja, maar toch, hè, laten we nou even een, een jaar dus terugkeren in de beurs... waar je dingen kunt zien waar je 150 kilometer mee kan rijden. Nou ja, dat nou is ook, ook hybrides. Uh, is denk ik zou het een beetje nuanceren. Want wat we daar laten zien is ook een uh, plug-in hybride auto. Een mm -hmm. Prius uh, wederom. En die auto die kun je thuis aan het stopcontact doen. Ja. 90 minuten. Dan kun je er iets van 23 kilometer mee rijden. Volledig elektrisch. En als die leeg is die batterij. Dan kun je gewoon normaal in de hybride modus rijden. En dan heb je dus een auto die aan de ene kant gewoon elektrisch is. Aan de andere kant gewoon hybride. En die combineert eigenlijk de voordelen van die beide systemen met elkaar. En wij zien hybride daar bij Toyota is ook weer Een, een, een brandstofmotor, hè? Oh, ja, het, uh, precies. Ja. Een brandstofmotor. Maar we zien eigenlijk uh, hè, om de, om de, de, de klant. Dat makkelijk te maken, want klanten vinden een, een range angst. Hè? vinden ze niet lekker dat ze na 150 of na 100 ja. kilometer eh, nou, met de stekker erin moeten? Dat, dat vinden met ze vervelend. Jullie collega's van Nissan een keer naar 79 kilometer amperig heigend aan een uh, paal moeten hangen ja. in Amsterdam Zuidoost. Nee, meneer, doe het 160 maar kilometer. Dat heb je bij deze auto's over? dus allemaal niet. Ja. Ja. Je kunt er gewoon uh, 8, 900 hadden kilometer mee door. Maar hadden we wel. Hadden we, ja, een beetje lopen kloten, Bas. Er stonden de ruitenwissers aan terwijl de zon scheen. En de airconditioning stond op vol terwijl het buiten best warm was. Maar goed, oké. Het schijnt dat zo rond de 100 kilometer het gewoon echt gedaan dat met lief dus, ja. dus, dus, dus elektrische auto's volle elektrische auto's gaan het hier nog één keer zeggen. Ja. In de stad. Plantsoenendienst. Ja, maar met, Wat Gielo zegt nu, dus 23 kilometer even op en neer een boodschapje doen. Dat kan het straks elektrisch met een hybride als je verder wilt. Ijskoker, precies, precies. Makelaars, die, uh, de Vienheeks-locatie. En dat zit klaar. Ja. Niet verder, niet uit de stad komen. Met maar dingen. nieuwe Pri. En dat is wel een verhandeling, Want we hebben ook gehoord wat, uh, wat het kabinet gaat straks uitgebreid over hebben. Uh, straks allemaal gaat doen met, uh, met uh, ja. fiscale, vriendelijke ja. voordelen die op dit soort auto's heersen. Ja, dat gaat er een beetje af. Nou, het ziet er op zich nog steeds goed uit. Uh -huh. uh, die, die, die nieuwe plug. Hybride, die zit onder de 50 gram CO2-uitstoot. Uh, en uh, Die moet nog wel gehomologeerd worden, maar daar gaan we vanuit. En dat zou wat betekenen... We, wat betekent dat, homologie? Ja, dat nog, nog, sorry, dat, dat, dat die in Europa nog officieel moet worden gekeurd... Uh, en oh, alle nee. specificaties moeten ja. gecheckt. Ja, ja, ja, ja, He, maar dat is, het is goed, niet zo belangrijk. Ja, maar jullie zijn allemaal hartstikke schoon. en, en ja, super. Maar dat betekent 0% bijtelling. En daar wil dit ja, dat, geloof dat, ook oh, wil ik ook. Oké, 0% bijtelling, dat ja, is toch goed. Maar heeft Toyota ook nog leuke auto's, Gideon? Ja, uh, we, we hebben natuurlijk uh, op stapel staan die FT's... 86. Dat bedoel ik. Ja, die komt er ook aan. Die ja. zullen we ergens in, uh, in Japan, uh, Tokio zal, uh, zal die de markt en niet uh, in als Niet als hybride, niet elektrisch. Nee, gewoon. er komt een mooie boksenmotor in. Kijk. Een mooie boksenmotor, achterwielaandrijving. Een hele mooie sportieve auto. Dus, uh, hey, een Toyota c van, van alle markt terug. terug. De oude, goede, oude Toyota c nee, En met een motor toe... achterin? Nee, nee een, een boksenmotor. Oh. Wel een boksermotor. Ja. Ik dacht even zijn achterin. Nog... Ik denk even nou, nu gaan we gewoon uh, eindelijk. <laughs> Toyota heeft de weg naar voren. Het zijn nog wat we nou. oude, wetsdenkende merken die dat hebben. Ja, ja, Mark, dat, tot, het, ja. Nee, Toyota heeft, uh, ja, het is een boksermotor. Ja, absoluut. Zelf bedacht. Nee, vast niet. Motor. <laughs> doen we samen met, met broer Subaru. Subaru, Subaru. Dat is ja. Ja. ja. Maar daar hebben we ook een, aar, een paar aandelen van. Hè? Dat ja, weten nou, jullie niet. Ja, eigenlijk van jullie, tuurlijk. Dus maar Ecomobiel, 27 en 28 is het geloof ik. In Ahoy, allemaal groen, allemaal mooi, allemaal heel goed voor het milieu. Ook een hoop mensen met baarden en een beetje ja, ruikend, uh, ook een beetje hang, hangtieten, vrouwen ja. en zo. Ach, Carlo, kom op, En nou, jee. Nou ja, goed. Okay. Even zo maar ook tegenwoordig steeds meer normale mensen. Ja, ja. dat dan weer wel. Dat is allemaal groen, allemaal groene auto's. We gaan zo verder met je praten, Guido, want we gaan eerst even naar witte auto's. Witte? Een hele grote, witte hut. Dames en heren, ja, dit is een beetje een andere rijmpressie dan normaal, want wij hebben het mondaine Laren uitgekozen laren noord holland U weet wel, een dorp vol met villa's en mooie wagens. Om te kijken of deze het nog een beetje doet. U moet weten dat op het moment dat de SUV werd uitgevonden... toen waren ze al in Laren. Echt, Laren is het dorp waar altijd grote SUV's rondreden. En hoe groter, hoe beter. En wij zitten ook in een SUV. En witte... Nou, deze ontzettende grote, dikke bak is een Chevrolet Captiva. En heeft het nog wel zin, een SUV? Nou, dit is een diesel. En dat heeft dan nog wel in zoverre zin dat het een stille, uh, goede, lekkere viercilinder, 2.2 diesel is met 184 pk, lekker veel vermogen. En het verbruik valt dan nog wel mee. Er zitten in deze zeven stoelen. De achterste twee, als je die opklapt, dan heeft u én uh, een probleem om mensen erin te krijgen. Eén en twee ze er weer uit te krijgen. En vooral ook met bagage, want die kan dan niet meer mee. Maar met z'n vijf en een enorme berg bagage gaat het eigenlijk prima. Um, ja, en dan, hoe rijdt die? Nou... Het schakelen is een hakerige gebeuren, dat is niet lekker. Hier hoort een automaatje in. En waarom zet Chevrolet een Amerikaans merk notabene, ...niet gewoon standaard, een automaat in zijn hok, dan rijdt het veel lekkerder. Gewoon een ouderwetse vijftrapsautomaat, prima. Maar ook dat is weer iets, hè. Het is een auto die wordt in Korea gebouwd, onder het Chevrolet-logo. Toch een General Motors ding maken ze ook een Opel van, trouwens de Opel Antara, Alk Antara, kan ik ook van binnen krijgen. En deze is best lekker uitgerust, het kost 45.000 euro en een beetje, en er zit leer in en het lelijkste plastic wat je ooit gezien hebt, want dat is zo jammer. Het is allemaal plastic en dan ook nog met scherpe randjes. Dus alles waarvan u denkt, hey, dat is aluminium, nee, dat is gewoon hard plastic en het is bovendien heel erg lelijk plastic. Het is ook... Niemand heeft zijn best gedaan om dit plastic nou eens te laten lijken op, eh, op aluminium. Nee, want ze dachten, ja, plastic is plastic. Dus, nou, dan spuit het grijs. En dan denkt iedereen dat het plastic is. Dat is goed gelukt. Dat ziet er niet uit. En dat is voor een auto van, van dit formaat... en deze prijs met name, is dat eigenlijk iets wat niet meer kan, jongens. Kom op. Wie zijn zijn concurrenten? Nou, dat zijn de Kia Sorento, de Hyundai Santa Fe. Ja en zo zijn er nog wel wat van die dinosauriërs die u als u ze nu koopt straks kunt bijzetten in het museum. Maar nogmaals, laren, we zijn er al weer uit. Daar valt hij niet op. Nee, het is eigenlijk gewoon een, een Mercedes Vito die eruit ziet als een als een SUV. Het is niet, Koreaans toch? Koreaans. Een... Ja, Chevrolet Captiva. Ja, echt uh, niet fiscaal is ook niet. Doe je nog een paar nieuwtjes, een paar ja, leuke nieuwtjes? Even een paar nieuwtjes. Er komt weer een Jensen Interceptor. Um. Mooi apparaat is dat. Hij staat op diverse websites. Wordt gebouwd in Engeland bij CCP. Zegt die naam nou niet wat? Ja, dat is de club die ook Spijker bouwt. Exact. Coventry, uh, Huppel de Pup panels. Uh, ja, dat, ja, ze, die, die Jensen was die sportwagen jaren 70 met die hele grote bollen achteruit. Ja, Daar zijn rondlopen. Daar zijn vijf miljardairs kapot gegaan. Ja, ik. ja. ja, dat ja allemaal die inderdaad. auto's willen maken, Het allemaal mislukt. Ze ja. net, net Aston Martin, maar dan klein. Maar prachtig. Wat een mooie auto. Ja, ben je mooi. met hem me eens, of niet? Ja, ik ben het eens. Dan moet je verder niet zeuren. Ik, ik ben het met een je eens. Dan krijg ik hey. nou ook voor hey. kies Eke, het ook een nogal voor de kiezer ik met je eens ben. rug. Ja. Ja. Tesla heeft zijn eerste showroom in de Benelux geopend. Ja. Rogier Krooimans in Eindhoven. Ik weet niet waarom dat nou in Eindhoven moet allemaal weer. Maar in ieder geval, daar is nu een Tesla-showroom. Tesla. Showroom. Tesla. Huh? Je had vroeger een acteur, die heette Johan Tesla. Tesla. Ja. Ik moet altijd even wennen dat ik voor die weetjes... Laat maar. Ja, ja. Dan is er nu een online marktplaats voor alleen klassiekers gekomen. Dat is iets waar jij vanavond op zit te kijken, want dat is een oh beetje jouw porno, Bas. Mm -hmm. Flea Market heet het. Oh, gevaarlijk. S uh, studenten zijn ermee begonnen. Nederlandse studenten. Www. De de flea market. Punt Ze hebben er uh, zes trolens op staan. Gefeliciteerd tot Oh, je er... hebt al gekeken? Ja. Ja, jij, nou. jij hebt al stiekem gekeken. Ja. Nou, dan, dan is er nog een bericht over dat er mogelijk ontslagen zijn bij Saab. Nee. Ja, Goh. echt waar. Saab gaat reorganiseren, echt officieel echt? reorganiseren. Kappelijk. En dat betekent dat daar nu de bottebel erin gaat. Die, boel, die wordt helemaal schoongemaakt. En dan tenslotte komt de Ford Couga. Over... Ja, je had het de net Kuga. over een Captiva, dus nee, ik ga dan over een Ford Couga. wordt sportiever gemaakt. De Kuga, bedoel je? En Gaddafi is ontsnapt in een gepanzerde Mercedes... die die cadeau heeft gekregen van Nicolas Sarkozy. Die je die bedoel, nu zelf probeert bedoel, uit de woestijn te knallen. Als je, dat je dit, dit toch allemaal niet hoort, dan is het toch nee. armoed vandaag. Nee, Sarkozy geeft u een in Mercedes aan Gaddafi... zodat hij er zelf later op kan schieten. Ja, Kijk of, of hij het goed doet. Zo is dat. Is hij goed, wel gepantserd? Terug naar onze gasten. In de studio, Marco Vermin. Die is inmiddels binnengekomen. Uh, die is verbonden aan Alfa-account. Dus, Marco, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dinsdag, Prinsjesdag. Miljoenen noten gepresenteerd. Uh, zware stormen boven het land. Uh, de nieuwe regels voor zakelijke rijders. Wat gaat er veranderen als jij een liesbak hebt? Nou, voor de bijtelling op zich niet zo heel veel. De, de zuinigheidsnormen worden wat aangescherpt. Dat betekent dat de CO2-norm omlaag gaat. Dus uiteindelijk, de, de rijders die nu een zuinige auto rijden, die kunnen dat voor de periode van 60 maanden nog steeds doen, wisselen ze van eigenaar, dan worden de scherpere normen van toepassing. Wat voor scherpere normen moet je dan nou, de CO2 uitstaat. Hè? Hoeveel, uh, wat is het, gram per kilometer. Mm -hmm. uh, uh, en als ze dat niet zouden doen, dan zou, met de ontwikkelingen zoals ze nu gaan, en Guido heeft al wat over gezegd, 60% van de, van de auto's al per 2015 onder die zuinigheidsregel uh, vallen. Dus we moeten het wat of aanscherpen. Ja. Dus dat is vooral voor de privébijteller. Uh, die heeft 60 maanden nog zekerheid, uh, een lease maar wisselt de auto, dat is wel nieuw ten opzichte van nu, dan geldt in één keer de nieuwe zuinigheidsnormen ja. voor die auto. Voor die auto, precies. En een ander punt is de is Slecht voor de tweedehandsmarkt ook. Neem ik slecht, voor de tweedehandsauto, slecht voor de preis. met name de lease. Hè? Ja. Ja, ja, ja, zeker. Helemaal mee eens. Nou, dan heb je de bijtelling voor de bestelauto's. Dat is iets nieuws ingevoerd. En dan kunnen belastingplichtigen, kunnen aangeven aan de Belastingdienst... een verklaring van geen zakelijk gebruik. En dan, dan hoeven ze geen privébijtelling te geven. Dus een soort vorm van horizontaal toezicht. Een soort ja. compliance. Meewerken met de belastingdienst. Waarbij men dan uh, aangeeft. joh, Ik rijd geen privékilometers. Dan ook geen privébijtelling. Maar dan gaat de belastingdienst op afstand een beetje foto's maken. Ja, tuurlijk. Of je bij ja, de Ikea kijk... op zondag de staat in te laten. Voor de Precies. Ja? Ja? En dat betekent dus. Dat gaat ook nog voor een periode van vijf jaar. Dus met een zekere <hijf> terugwerkende kracht. Dus 4,5 jaar uh, uh, zie ik geleden dat Guido in zijn, uh, in zijn bestelauto <hijf> van Toyota Precies. bij. Uh, enzovoort. Nou goed. Uh, dat is, uh, er komt de vierde schijf uh, op de BPM structuur bij. Hè? Dus met name voor de extra vuile auto's uh, ja. wordt dat er weer ingezet. Maar de BPM wordt er wel afgegooid bij de zuinige auto's. Oké, okay, dan ja. betaal je helemaal geen luxe belasting meer straks. Dus nou, dus verhaalings... Nee, die betalen. Die moet nu... goedkoper. Die... Ja, ja, relatief. Dus ten opzichte van de zuinige auto's, ja, ja. Daar gaat de BPM, <laughs> die moet je uiteindelijk weer gaan betalen. En ja, dus ja, dat, okay. dat geldt voor de motorrijtuigenbelasting in zekere zin ook. Mm -hmm. uh, die zitten nu bij de zuinige auto de 0% bijteiling auto. En de 14% de auto uh, is die, uh, hoef je geen motorrijtuigenbelasting te betalen vanaf 2020. 2014 Is dat eraf. Juist, ja, ja, dat zijn grote klaar. lijnen: een beetje, Dat zijn de veranderingen. En dan nou, belangrijk voor ondernemers: ja. dat BTW aftrekken. Dat moet je natuurlijk ook nog zeggen: hè, dat, was, mm -hmm. dat was wel een, een bijzondere rest van de rechtbank. Want die had gezegd: er is een koppeling BTW-technisch met de IB-kant precies. Ja, dus en de inkomstenbelasting is inderdaad dus een bijtelling kreeg. Daar moest je dan een 12% correctie in de btw bijtellen. Aha. Nou, toen zei de Belastingdienst, of de rechtbank die zei verluisterd... is er zijn ook auto's die 0% bijtelling hebben. Dus daar heb ik niks, geen btw-bijtelling meer. Dus dan moest er snel een noodwetje gemaakt worden. Om dat gat even te dichten. Nou ja, precies. Ja. Dus ze krijgen nu een 2,7% bijtelling over de katale prijs. dat is nu. Dat is te doen. Is te doen. Nou, even, Marco, want jullie hebben onderzoek gedaan bij uh, een, een bureau... dat MKB'ers, die milieuvriendenkodes, totaal niet dus interessant... Vinden 75% blijft gewoon met zijn auto rijden. Hè? Ja, dat is opvallend. Dus al die regels ten spijt. Eh, ja, staatskas blij, want ja. uh, dit betekent geld verdienen voor Jacket. Ja, Kees het ja, dus van Wekers is daar heel erg blij mee. Vrees is daar bij... zijn ja, ja, natuurlijk. Ja. Maar Wekers de staat dat ik daar helemaal uitvoer. Ja. Nee, het is heel opvallend hè, dat inderdaad 75% ja. dat is een onderzoek van van ruim 1100 mkb'ers. Uh, 75% aangeeft uh, geen zuinige auto te rijden. Ja. Overigens zeggen ze. Mochten ze weer kiezen voor een zuinige auto, dan zeggen 75% procent, ja, dan gaan we de rekening dan gaan er rekening mee houden. Dan gaan we rekening mee houden. Dat wil nog niet zeggen dat we ze het gaan. En dan is een heel opvallend verschil, want dat is wel ja. leuk om te zeggen. Dat met name de oudere rijders onder hen, die zijn zeer conservatief. Hè. Die zeggen het wel. Ik denk dat het een soort syndroom is. Die willen toch een grotere ja. auto blijven ja. rijden. Ze zeggen het wel, maar ze zijn erg met En de jongere rijder die is wel bereid te wijzigen van yes. zijn auto. Ja. Dat is opvallend. Vrouwen, dus in de BMW 5 serie wel gezien. Guido, <coughs> die nieuwe regels. Je zei al, we zijn overal op voorbereid. Gaat allemaal goed komen. We zijn helemaal klaar voor de toekomst. Het is inderdaad uh, zo dat we heel veel auto's hebben met lage CO2-uitstoot. Oh. En uh, we weten ook al uh, over een paar jaar wat die CO2-uitstoot moet zijn. Hè. Dat is allemaal keurig vastgelegd. In 2015 moeten we met elkaar zowel diesel als benzine op 83 grammetjes zitten. Precies. Ja, Toyota die weet die, die wel dat er een heleboel producten aan zitten te komen... die daar in de toekomst aan gaan voldoen. Dus ja, ik denk dat dat uh, voor ons er heel goed uitziet. Ja, de, dus de FT86 uh, dan weer niet. Die heb ik nog staan. even niet scherp. <lacht> de en en dat zeg ik er ook bij. Ja, maar dat is een, een boksenmote die jullie bij een ander hebben ingekocht, toch? Dus, uh, <lacht> Precies. Ja, hey, maar wel, wel mooie tijden. Maar even over die, over die bazen die wat, wat uh, schijnheiliger zijn. Hè? Dat bedoelde yeah, je eigenlijk. Ja, maar ja. Die, hebben, misschien, die krijgen nu ook pas echt een lekker aanbod. Misschien ook wel. Nou, dat is het waarschijnlijk ook. Hè? Toch? Dat, ten tijde dat, dat zeg maar een jaar, twee geleden... kon je niet eens een persoonlijke auto rijden met 20% bijtelling. Dat bedoel ik. Hè? Dat is gewoon de realiteit. Ik rij zelf een Passat, 20% bijtelling, blue motion. Slow motion. Nee, hij zit er aardig wat pk's op. 100. No? Nee, nee, nee, dat is een hele. Nee, maar, maar mijn andere collega, okay. we zijn met z'n drie in de Raad yeah. van Bestuur. En, en, en, nee, ik ben dan de zuinigste van de, van de, van de drie. De andere heeft zo'n Lexus uh, RH450. Dat is volgens mij. Rx, uh, ja. Of, uh, yeah, uh, yeah. RX450. Ja. Dus ook het 20% bijtellen. Ja. Ja. Nou, dat, ja. dat was een paar jaar geleden helemaal niet. Dat hij een auto. Volgens mij moeten we gaan afronden. Maar ja. ik zou aan de luisteraars willen vragen. Wilt u niet meer twitteren dat u in de, in de, in de jury van de damesauto van het jaarverkiezing mag komen? Hebben we alle travestieten van Nederland niet? doen, want die zuren zit hartstikke vol. Ja, dat, we, hebben, we hebben namelijk net de twee laatste plaatsen gevuld. Precies. Bij de Hennis en, Wij zijn meneer Hennis en meneer, mevrouw Hennis en mevrouw <laughs> ja, Maris, denk een ik. Een ja, ik dat denk ik. wel. wel, wel. wel. Heren, het zit erop. We krijgen dus allemaal nieuwe regels op ons af. En uh, Guido Rooskans, hartelijk dank dat je ons een uh, inzicht ja, wilde ja. geven in Ecomobiel ja. volgende week. En als Gaan we, we, daar toe. Ja. we wachten, Waar we wachten wij ondertussen lekker op die boks die eraan zit te komen. Marco Vermeer van Alphacoutens, Dat je wel dat je wilde uh, ons zicht wilde geven in deze, deze, deze, deze bomen Ondoorzichtbaar bos, moet ik zeggen, van nieuwe regeltjes. Ja. Ja, ja ik vind ik best wel. Carlo, zit wil. Volgende ja. week, nieuwe Tros Auto Show. Ja, zeker weten. En tot die tijd te een... volgen op Twitter. Uh, uh, Joran Lucas zit zich helemaal blauw te tikken. Oké, okay, uh, uh, ga even naar www.tros.nl/slash autoshow. Kunt u de uitzending terugluisteren? de podcasten, opmerkingen, autoshow.tros.nl. Straks gaan de collega's van Opium hier verder. Eerst het nos journaal van half twee met Herman Vriend. Tot volgende week. Radio 1 het NOS-journaal. Strijders van de Libische Overgangsraad... hebben een offensief ingezet bij Sirte. Ze zouden het centrum van de stad tot op een kilometer zijn genaderd. Sirte is de geboorteplaats van de verdreven leider Gaddafi... en is nog een van de laatste bolwerken van het oude bewind. Topman Grubel van de Zwitserse bank OBS... is opgestapt vanwege de megafraude bij zijn bank. Hij stond onder grote druk om te vertrekken... maar daar voelde hij in eerste instantie niets voor...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 En premier Poetin wordt zo goed als zeker weer president van Rusland. De huidige president en partijgenoot Medvedev is voorgedragen als lijsttrekker voor de parlementsverkiezingen voor eind dit jaar. Poetin kan dan in maart tot president worden gekozen. En dit is het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1, Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de AVRO met Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium, het cultuurmagazine van de AVRO, live vanuit uh, Carré uh, en op Radio 1, alles tegelijk. Wat gaan we allemaal doen tot half vijf? Uh, Lennart van der Valk die ging op de fiets van Memphis naar New Orleans op zoek naar duivelsmuziek. En de muzikant uit die buurt, Solomon Burke, die kwam juist naar Nederland om op te treden met de Dijk, al konden ze dat eigenlijk niet geloven. Dat dat echt zo was. Hij mailde nog een paar keer, waarin hij elke keer ook zei: uh, We moeten wat gaan opnemen, weet je wel. Ja, toen op een gegeven moment zeiden wij tegen elkaar: van, Nou, dit is nou de derde keer dat hij het heeft gemaild. Misschien meent hij het wel. <lacht> en, uh, nou ja, dat was ook zo. Ja, hij meende het. Ja, hij meent het echt. Daarover later meer, want Suzanne Raas heeft een prachtige documentaire over, nou ja, over de dijk en over Solomon Burke eigenlijk gemaakt. Ook. Eh, hoe klinken de gedichten van Rilke bij de geur van koeienmest? Daarover ook het antwoord in het tweede uur straks. We hebben de virtuele vitrine met acteur Porgy Fransen. Eh, mijn naam is Porgy Fransen. Ik ben acteur, soms regisseur. En mijn bijdrage aan de virtuele vitrine is een herinnering aan de Gouden Stuiver. Ja, hoe dat er dan uitziet. Nou ja, dat, dat ziet u dan straks of hoort u straks. Klas, klassieke muziek hebben we met Roland Kieft. en live muziek van en hij staat klaar, zit klaar JP Dentex. Als dat huis in de polder. You're a beacon to my soul. J.P. de Dix, straks een uiteraard een lange nummer in, hier in Opium. Um, uh, ik ga zo praten met Suzanne Raas, die die documentaire over de dijk heeft gemaakt. Uh, was jij een fan van de dijk eigenlijk? Of niet? Voor Toen je eraan begon? Nou, een beetje volgens mij zoals iedereen wel fan van de dijk is. Als je ze hoort op de radio, zit je het harder ga je heel hard mee schreeuwen. Ja. En uh, dat deed ik. En ja. uh, ik was eigenlijk meer verbaasd dat er nog nooit een film over hun gemaakt was. Want ze, ze bestonden in mijn idee altijd al. Ja. Ik dacht, waarom is er geen film over ja. die band? 30 jaar hè, inmiddels. 30 jaar. Ja, ja. Ja. Goed, pra we praten straks verder. Eerst gaan we eerst, uh, nu even schakelen met uh, Gio Lippens. Die voor ons uh, kijkt hoe het eraan toe gaat bij het uh, WK wielrennen Marianne Vos, hoe staat het daarmee, Gio? Ja, ze rijdt nog steeds heel makkelijk mee in dat peloton. Maar dat is ook niet zo moeilijk, hoor. Maar dat de ligt niet al te hoog in het peloton. De dames rijden een gemiddelde van zo tegen de 40 km per uur. Ja, ik geef het u te doen, maar voor op zo'n WK op een relatief vlak parcours... is dat toch echt niet verschrikkelijk hard. Maar we zitten ook nog in het begin van de koers. 40 km ruim afgelegd, 42 km om precies te zijn. Ze zijn juist doorgekomen voor de derde passage hier aan de finish. En ze moeten 140 km, dus is het nog wel even koersen. En je ziet toch wel dat daar in het peloton de grote blokken, dat die het tempo wel bepalen. De Nederlanders die zien we veelvuldig uh, vooraan rijden. We zien ook de Duitsers daarbij rijden, de Engelsen, de Italianen. Dat zijn toch wel een beetje de ploegen die zo ombeurt het kopwerk doen. Clara Hughes, die schaatster die voor Canada mee rijdt. En dat betekent eigenlijk dat door dat tempo dat dan iets omhoog is gegaan de laatste ronde, dat dan aan de achterkant toch wel wat vrouwen problemen hebben. Dan zijn het meestal wel de landen waarvan we weten dat ze daar niet zoveel aan wielrennen doen. Uh, we zijn de twee dames uh, uit Syrië, zijn we al kwijt. Die hebben het rugnummer afgespeeld na twee ronden. dame uit Guyana rijdt alleen op de achtergrond. En dan hebben we ook nog gezien dat er wat dames uit Kroatië zijn afgestapt. En dat betekent dat we straks in ieder geval de beste dames overhouden. Maar we zien nu wel een demarrage. Emma Pouli, dat is de Britse. Hele goede uh, wielrenster. Een dame die het goed kan. En dan gaat Chantal blaakkeurig mee op het, uh, beklimmetje, op het klimmetje daar uh, verderop in het uh, parcours. Dan wordt misschien de zaken eens even uit elkaar getrokken. En krijgen we een kopgroep. Want dat willen die Britten graag, die willen het niet op een eindsprint laten aankomen. Want ja, we weten allemaal, en iedereen weet dat in het peloton... als het op sprinten aankomt straks, dan denk ik dat de beste kansen toch zijn... voor die Nederlandse vrouwen, voor Marianne Vos... maar niet alleen voor haar, ook voor Annemiek van Vleuten... en misschien ook wel Kirsten Wild. Nou, dat is een mooi vooruitzicht. We horen graag later van je hoe het daaraan toe gaat. Dankjewel, Gio Lippens. Suzanne Raas, die registreerde alles wat de dijk maakte in 2010. Optredens in feesttenten... Rietjes in de tourbus heen en terug, twijfels bij Huub van der Lubbe... het speelplezier, maar ook diep verdriet om het verlies van Solomon Burke... de zanger die de band had kunnen helpen aan een internationale doorbraak. Het is allemaal te zien in de prachtdocumentaire Hou Me Vast... die morgen op het Nederlands Filmfestival in Utrecht in première gaat. Je bent een jaar lang met die rockers een beetje de polder in gereden, zou ik maar zeggen. Is het een leven waarvan je denkt, wow, dat, dat zou ik eigenlijk ook wel willen? Aan de ene kant wel. Ik kan ontzettend jaloers zijn op mensen die al zo lang met hun beste vrienden op pad zijn. Aan de andere kant denk je ook wel eens van, god, het lijkt me ook wel zwaar. Vooral, hè, de, de, inderdaad, uithoeken, drie uur. Oh, nou, drie uur rijden natuurlijk nooit in Nederland. Maar toch tweeënhalf uur in de auto en dan in een grote sporthal. Maar het is wel altijd feest. Ja. Waar ze komen is het altijd feest. Maar waar en... zit hem, hem dat in? Heb jij een verklaring voor? Ah. Wa waarom is die band zo ongelooflijk uh, succesvol? Uh, ik denk dat heel veel mensen met die band zijn opgegroeid. Mm -hmm. Het is echt bijna voor heel veel mensen van één keer per jaar ga je gewoon naar de dijk. En uh, dat is ook altijd leuk. Het zijn ontzettend goede live muzikanten. Dat, dat verraste mij bijna ook. Dat het echt, het staat als een huis. En dat krijg je natuurlijk ook als je zo lang samenspeelt en tachtig keer per jaar optreedt. Dan ontstaat er iets wat, wat geen studiomuzikant studio in na kan doen. Mm -hmm. Er is een soort organische uh, gevoel. En uh, ja, dat, ik heb ook wel eens gehoord van iemand, ja, het is ook onze jaarlijkse hoogmis. Want die mensen gaan ook, het publiek van de dijk gaat ook altijd een beetje opgelicht naar buiten. Een soort, ja. soort geluk straalt dat uit. Ja. Het is echt fantastisch om ja. te zien. Ja, ja. Uh, uh, als je zo bent benaderd met het verzoek, uh, ik wil, het, is, het is een hechte groep. Dus dat betekent dat je bent een relatieve buitenstaande bent. Die dan ineens daar komt. Uh, hoe was de reactie? Ik had een goede vriend, die ook een vriend was van de dijk. Die heeft in ieder geval gezegd van neem deze brief serieus. En toen heb ik een hele mooie brief geschreven. Uh, Thomas Verbocht is dat, die heeft ook een boek geschreven over de dijk. Uh -huh.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 En dan luisteren ze, laten ze daar aan elkaar horen. En als er een stilte valt, dan is het niet goed. Nee, de stilte nee. zijn dodelijk bij de dijk. Maar Wat vind jij zelf, uh, het, het zit vol met prachtige fragmenten... en je hebt natuurlijk die, die hele komst van Solomon Burke naar Nederland uh, erbij. Het feit dat hij doodgaat is natuurlijk ook het is een drama van de bovenste plank. Wat vind jij zelf het mooiste moment wat dat betreft? Ik vind de mooiste momenten waarin je ziet hoe erg ze samen uh, dingen beslissen... En er zijn eigenlijk, dus één moment, dat is de laatste repetitie voor het concert met Solomon Burke. Dat Huub eigenlijk zegt: van, Nou, joh, ik, ik weet het niet of ik, wel, of ik daar wel bij moet staan. Want Solomon is dan de zanger en ik sta alleen maar in de weg. En hij was ja. ook een beetje bang voor zijn eigen gitaarspel. Hij zei: Ja, dan speel ik het misschien verkeerd. Ik sta alleen maar in de weg. Gaan jullie nou maar met Solomon? Ik doe niet mee. En dan nou. wordt hij door de band wordt hij ongelooflijk teruggevlogen. Ja, op een mooie manier. We, we, we, we gaan we even naar luisteren? Ik vind het heel raar als je dat niet zou doen. Ja. Maar dat vind ik echt vreemd voelen. Ik denk dat iedereen er zo over denkt. Dus vergeet het maar. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ga je taartje naar ja. me halen. Ik deed nog eens een besluit. Ja. Nee, maar voordat je ja, maar... een besluit. neemt, Eerst even bellen of het mag. Dus... Uh...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 Nee, ik denk wel dat het uh, iets is wat bij de afgelopen dertig jaar ook af en toe uh, bovenkomt. Jij acteert ook en ja, er komt veel te maken. Concordia af. natuurlijk met een trio uh, op ja, de geweest. Ja, ik vind het leuk om ook uh, een kleinschaliger uh, een muziektheater te doen. Maar. Um,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 Hè, die en tegelijkertijd denk je, ja, maar als ik nog ooit iets anders wil... dan moet ik dat nu doen. Yeah, yeah. En uh, ja, dat, dat kwam op dat moment... Uh... Het begon ermee dat ik eigenlijk van plan was om niks te zeggen. We hadden het over 2000... Uh, 2012. Toen zei ik, Marcus... Ja, en hoe lang denken jullie nog door te gaan? En toen... Uh,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 Dat was echt een soort feest voor ze en, en Solomon was heel enthousiast over hen als muzikanten. Dus ze dachten echt dat er een internationale doorbraak uh, zou aankomen. Dat toen hij doodging, dat moet echt een ontzettend domper zijn geweest voor ze. Ja, dat was het ook. Ja, ja. ja, ja. Want ja. De, de drummer die, die, die zegt het in de documentaire zo. Ja, Solomon die zei, gonna take you all over the world. Nou, wij verheugden ons, weet je, op van alles nog. Hè? Dus ja, dat is uh, kut. Ja. Er is maar één woord voor. Het kut. Maar is, is daarna het, het speelplezier wel weer teruggekomen? Want ik kan me voorstellen, ja. als je dan vervolgens weer in een in in in uh, feesttent in Abkoude staat... Dat, wat jij hebt gefilmd, dat je dan eigenlijk niet zoveel zin meer hebt. Of heb jij gemerkt dat dat speelplezier toch wel weer terug is gekomen? Ja, nou, de, het was allemaal najaar van, uh, van 2010. Ja. En Ik merkte dat uh, een van de laatste concerten van uh, de najaarstournee was in Groningen, Oosterpoort... En daar zag ik, en dat zit ook in de film... daar zie je opeens weer helemaal de lol. En ze, dan hebben ze zich er echt overheen gezet. Mm -hmm. Ik denk dat in het begin hadden ze het heel zwaar. Maar dat waren... Uh, ja, toch ook, dan, Ja, dan doen ze zich ook niet anders voor. Dat waren ook een beetje sombere optredens. Yeah. Dan, ze hebben ook een aantal nummers toen van de set afgehaald. Dat past nu niet, om dat nu te gaan spelen. Want we zijn, ze waren gewoon in de rouw. En toen bij de Oosterpoort, uh, toen zag ik weer een soort lol. En denk ik, ah mm. ja, God, de band die gaat gewoon door. Yeah. Wat, wat vindt de band van de documentaire? Want die heeft, hebben ze ongetwijfeld al gezien. Nou, ze waren aan het eerst, toen ze het eerst zagen, ze hebben hem in de montage gezien. Ik dacht, ik wil toch dat zij er ook gelukkig mee zijn. Ja. Waar waren ze heel opgelucht en blij, vond het mooi. Um, toen kwamen natuurlijk ook reacties. En, uh, in de media is het natuurlijk heel erg opgepikt van... Oh, de dijk bijna uit elkaar en wat gaat Huub doen? En... Uh, dat hebben ze wel heel lastig gevonden. Want de reden dat die band al zo lang bij elkaar is, is dat ze, als ze iets oplossen, dan is het ook klaar. Dan zeuren ze er ook niet meer over. Dus ik kwam met die film, haalde iets terug wat vorig jaar speelde. Hmm. En waar Huub nou vooral de hele tijd natuurlijk wordt. En uh, god, was het dan echt zo erg. En dus voor de band is, heb ik, ik, ik heb ze wel iets aangedaan met die film. Dat geloof <lacht> ik wel. Maar ze, ik hoop morgen is het première. Ik hoop dat ze heel blij zijn uiteindelijk. En dat het een feest wordt. Want ze komen allemaal. Ze komen allemaal, ja. Yeah, yeah, yeah, ze zo. komen met het busje er al, je loop op. Heb ik. <lacht> Dat heb ik gehoord, maar misschien mooi. mocht ik dat niet verklappen. Ja, dat is nou jammer dat je dat vertelde. Heb nou ja, ja, dat is ook wel weer leuk. Uh, Hou me vast, heet hij. Hij gaat morgen in première op het uh, Nederlands Filmfestival. Is eind oktober te zien op Nederland 2 bij de NTR. En morgen uh, draait hij ook al in Groningen, Den Haag, Maastricht en Utrecht. En Utrecht. Ja. In een aantal pathetheateren. Oké, okay, hartstikke mooi. Nou, en heb je alweer een nieuw project overigens, Susan? Ja, ik hoop dat ik naar Japan mag. Ben ik nu bezig over Japans porselein. Dat oh. is ook iets voor opiumlijn. <laughs> Zullen we alvast een afspraak maken voor de volgende keer? Ja, over te, anderhalf jaar kom ik graag terug. Oké, okay, doen we. Dankjewel. Dank dan gaan we naar de, de, de, de live muziek. Ik dacht, we krijgen een mooie bumper even tussendoor... dat u naar Opium luistert bij de Afro op Radio 1. Maar dat doe ik dan zelf even. Dit is Afro, dit is Afro, dit is Radio 1, dit is uh, Opium. Dit is ja. Radio 1. Opium. Hans Hoogendoorn kan dat gewoon veel beter. Dat blijkt me weer. Um, we gaan uh, naar de, de live muziek. Uh, ik had hem al min of meer aangekondigd... maar laat ik dat nog even iets uitgebreider doen. Altijd leuk. Uh, hij is als de wijn die met het klimmen der jaren alleen maar beter wordt. De eeuwige zoeker die zichzelf opnieuw probeert uit te vinden. Dat schrijft muziekkrant op oor al in 2001 over hem. Nou, tien jaar later en die wijn is dus alleen maar beter geworden. Zijn nieuwe cd heet Speak Diary. Het eerste nummer is er, is er de opening van En Roulant. Hier is JP Dentex. Driving all night long With a hole in my shoe En roulant, on, ba ba En roulant, on, ba ba La vie de la vue. La along, all along, la along, all along, all along, all along, all on. all along, change along, all along, all along, all all night long feel that change On. Feels so good, so good, so nice. Got a girl on my mind. Coming up. Watch that sun coming up. I've been driving all night long to watch that sun coming up. En roulant, bon voyage, En roulant, bon de bon. La vie de la vie. En roulant, bon voyage, En roulant La vie la vie. La vie se la vie. La vie se la vie. La vie se la vie. Ja, mooi. JP Dent X. Het uh, En Roulant, twee andere muzikanten heeft hij meegenomen. Yvonne Ebersop, elektrische piano en zang. En Arnaud van den Berg, bas en zang. Er is overigens al een keer een documentaire over je gemaakt. Je hebt het in het Hicks, of niet? Ja. ja, ja. Oké. Okay. Uh, dus Emotional hier... Nomads heette die. Uh. Yes. Dus uh, Dat verhaal over de dijknet, dat, uh, <laughs> dat uh, rings een bel. Bij ons hing ook een camera in de bandbus. Ja, jullie ja. Ja. Ja, hebben ook een ja. bandbus. Ja, iedereen ja. heeft een bus natuurlijk, hè, om ergens mee naartoe te gaan. Uh, goed, we, we, we, we, ik ga straks met jou praten in het uh, volgende ja. uur van uh, Opium. Um, maar eerst uh, Anton, Beke, ja. Anton Beke. De naam Anton Beke die is uh, verbonden met uh, affiches. Uh, hij ontwierp spraakmakende theateraffiches... voor onder andere Toneelgroep Amsterdam en Toneelgroep Globe. Uh, morgenmiddag gaat ook op dat Nederlands Filmfestival in Utrecht... de documentaire Anton Beke van Slagersjongen tot grafisch ontwerper in première. En de maker daarvan, Guus van Waveren, die zit niet aan tafel... maar hij is wel aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Even hoor, Anton Beker, die werd in 1969 heel beroemd met zijn uh, naakte meisjesalfabet. Uh, wat was dat voor een alfabet? Het was een alfabet van A tot en met Z. Ja, <laughs> fijne, fijn, <laughs> fijne antwoord op jij? een stomme vraag. Dankjewel. <laughs> ja, <laughs> ja het, het was een alfabet van uh, blote meisjes. Ja, en dat deed hij ook als reactie op het hele strakke alfabet van Wim Kruwel, Juist. Het? Ja, ja. Die had een uh, digitaal... Of voor digitale weergave, geschikte, geschikt alfabet ontworpen. Ja, bijvoorbeeld, en dat was uh... nogal strak. En, uh, en daar heeft Anton even een uh, antwoord op gegeven in zijn eigen stijl. Ja, tekent dat de man ook dat hij uh, voor, voor de menselijke kant van, uh, van het vak was? Jazeker. Hmm. Ja, Anton is een jongen van de straat. Ja. Net als ik. Zie je dat ook in zijn uh, verdere ontwerpen? theateradvies ja, bijvoorbeeld. Hij maakt he, altijd gebruik van, van dingen uit zijn omgeving. Hmm, ja. e, een van de vijf topontwerpers van de vorige eeuw worden gezegd. Ja, dat klopt. Ja? En, en, ja. En, dan zou ik bijna vragen, wie zijn die andere vier dan? Maar... Ja, Wim Krouwel in ieder geval. Ja, onze, die hoort, onze leraar. Die hoort daar wel bij. Want heb je zelf ook een grafische achtergrond? Ja, ik heb het gelijk met Anton op de kunstnijverheidsschool. Nu heet dat Rietveld Academie. Ja. Jammer dat het toen niet zo heette, want dan was ik misschien nog wel beroemd geworden, je <lacht> weet nooit. <het niet>. Maar, <lacht> maar toen heette het gewoon Kunstnijverheidsschool. Ja. En daar hadden we onder andere Krauwel als, als leraar. En dat, ja, dat was natuurlijk een grote klasse. Ja. Wat voor documentaire wilde je maken? Wilde je een soort, levens, een soort biografie van Anton maken? Of, of had je iets anders in je hoofd? Nou, het is begonnen met uh, het idee om iets te doen... Uh, naar aanleiding van een mooi boek wat was verschenen... Nederlands Grafisch Ontwerp van de 19e eeuw tot nu, mm -hmm. 2004. En uh, het feit dat Museum de Bijert in Breda ging verbouwen... en uh, ging worden het Museum van Grafische Vormgeving. En, uh, maar ja, dat was eigenlijk allemaal veel te veelomvattend... voor uh, één documentaire, Ja. Yeah. En Anton was ook betrokken bij de vormgeving van het uh, museum. Ja. En, uh, en omdat het een oude vriend van mij was en uh, ik zijn werk bewonder. heb ik voorgesteld aan de AVO en de buitenproducent. om het uh, alleen op Anton te richten. Ja, dat is gelukt. Ik stel voor dat we even naar een fragment gaan luisteren. van de documentaire. Ja. Ik ben vaak dat ik helemaal. Dat, dat als het ontwerp goed in elkaar zit. dan moet het ook als het rot gedrukt wordt nog overeind blijven staan. Het, ik, mij gaat het niet over, de, over dat soort perfecties. Zo, in sommige in boeken bijvoorbeeld... Nou, dan, heb je, dan komt het er wel op aan. Dus Dan moet het precies zijn zoals je het wil hebben. Maar bij affiches... dat is zo vluchtig. Dat loop je voorbij. Dat, moet, dat, dat beeld moet groot op je afkomen... en, en in je, meteen in je hersens zitten. Ja. Als je langs het advies loopt... Dan even een pootje uit het affiches. God voldoen, wat gebeurt er? He? Het affiches staat gewoon... Ik heb niks gedaan, ik ben maar een avieze. Inmiddels lig je wel op de grond. Dat was eigenlijk wat ik in mijn hoofd had. Ja, dat is een mooie quote. Verder komen Wim Kruwel ook nog aan het woord. Collega-ontwerper Jan van Toorn en de dochter van Beker komen aan het woord. onder andere. Ik heb nog iets leuks. Wij mogen kaartjes weergeven voor die première. Ja, ik heb al een kaartje. Ja, dat snap ik. Dat zou toch wel mooi zijn. Uh, vijf luisteraars die mogen met hun partner uh, oh. naar die première morgenmiddag in de Rembrandt Bioscoop in Utrecht. Oh. En uh, dan moeten ze antwoord geven op de volgende vraag. Guus van Waver, je mag zelf niet meedoen, dus niet het antwoord geven alsjeblieft. Uh, de vraag die u moet weet, beantwoorden is: Waar maakte Anton Beker zijn befaamde naakt ABC in 1969? Op welke locatie maakte Anton Bekers zijn befaamde naakt ABC in 1969? Als u nou, het weet. Was, uh... Nee, ja, dat dacht ik al. <lacht> Mail het dan naar. opje met. A karee.nl. Uh, op je Dan horen we nog aan het einde van de uitzending of u de gelukkige bent. Uh, Guus van Waveren, bedankt. Veel plezier morgen bij die première. Hartelijk dank. En uh, dinsdagavond 18 oktober, dan stent de AFRO die uh, documentaire uit in close-up. Anton Ant Beke van Slagersjongen tot grafisch ontwerper. Op, om 11 uur op, op Nederland 2. En een herhaling op de zondag daarna. Dank je wel. Ja, om 6 uur. Om 6 uur. Dat is om een ma betere tijd voor mensen. Ja, goed. Dank je wel. Graag gedaan, zegt men dan. Ja, dat zeg okay. ik dan ook. Graag gedaan. Guus van Waveren was dat. Aan tafel uh, inmiddels uh, aangeschoven een, een, een gast, uh, Oscar van Gelderen, uh, uitgever met wie ik zo ga praten. Goedemiddag, fijn dat je binnen. bent. Ik ga met jou praten over David Sedaris. Want morgen in Carré, uh, bijna uitverkocht Carré, gaat deze Amerikaanse schrijver voorlezen uit eigen werk. Inderdaad. Ja. En uh, dat is voor zover wij weten voor het eerst dat een buitenlandse auteur in Carré hier ja. staat. Dus dat is ja. heel spannend. Ja. Uh, is hier niet zelf, maar het zou kunnen dat hij wel aan de radio gekluisterd is. Want uh, daarover zegt hij verder namelijk zelf dit: uh... Mijn naam is David Sederis. En als ik in the Netherlands, all I do is listen to OBM radio. Dat is all I listen to. I don't. any other radio. I'm sorry. Ik don't, I don't even care about it. All I listen to is opium radio. It's the best. Avro. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Wiegel heeft gezegd: Groeneveld helpt de maatschappij naar de bliksem. Live vanuit de beurt van Berlagen met veel vakbondsgeschiedenis. Maar daar hoef ik toch niet wakker van te liggen. Het beste historische boek en de affaire Os. We gaan in Os schoon schip maken en niet alleen met de kleine man. OVT, morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ik wist niet dat je tijdens het uploaden van grote bestanden gewoon door kunt werken. Werken? Uh, ja, uh, zakenrelatie.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 Koop NRC met gratis boek en cd. Miles Davis, Birth of the Cool, het Blue Note album in een boek over zijn leven en muziek. Zaterdag, gratis, bij NRC. De Nederlandse Opera presenteert in oktober Elektra. Bestel nu kaarten voor dit meeste werk van Richard Strauss in het Muziektheater Amsterdam. Via dno.nl